Vijf uur. Jurgen in Boekraad met het NOS Journaal. Woningcorporaties hebben grote moeite om nieuwe woningen te bouwen. Ze stuiten op oplopende bouwkosten en een gebrek aan locaties... ...zeggen ze in een enquête van branchevereniging Edes. De corporaties kunnen door de problemen veel minder nieuwbouwwoningen neerzetten... ...dan ze zouden willen. Edes wil dat de overheid maatregelen neemt en bijvoorbeeld bouwlocaties toewijst. De spanning op de arbeidsmarkt is groter dan ooit, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De vraag naar werknemers is groot, maar er zijn relatief weinig mensen op zoek naar een baan. Tegenover elke 100 werkzoekenden staan 80 vacatures. In 2013, op het hoogtepunt van de crisis, waren er maar 14 vacatures per 100 werkzoekenden. Het werkloosheidspercentage is met 3,6 terug op het laatst, pardon, laagste niveau van vlak voor het uitbreken van de crisis. De oude campagneleider van president Trump heeft opzettelijk gelogen tegen aanklagers in het Ruslandonderzoek. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat Paul Manafort over drie onderwerpen niet de waarheid sprak. Hij loog onder meer over zijn gesprekken met zijn voormalige zakenpartner, van wie de FBI zegt dat hij banden heeft met de Russische inlichtingendiensten. Manafort ontkent dat hij heeft gelogen. Hij zegt dat hij zich enkele details pas kon herinneren nadat zijn geheugen was opgefrist. In Noord-Macedonië zijn twee dagen van nationale rouw afgekondigd na een zwaar busongeluk. Ten westen van de hoofdstad Skopje raakte een bus van de weg en stortte zo'n 10 meter naar beneden in een ravijn. Dertien passagiers kwamen om het leven, tientallen mensen raakten gewond. De chauffeur overleefde het ongeluk en is meegenomen door de politie. Het weer, het is tussen de 0 en 4 graden, lokaal kan het in het binnenland een paar graden vriezen, blijft droog... Over, overdag vrij zonnig en 10 tot 13 graden. Vrijdag veel zon. En met 11 tot 16 graden wordt het een lenteachtige dag. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Station. A mission forward to the unknown. We send a seed to a distant future, and we can watch a galaxy growing. There's ain't no time for doubting your power. There's ain't no time for hiding your care They're climbing down from an ivory tower. They got a stake in the world we are to share. You see the stars are moving so slowly, but still the earth is moving so fast. To the final show I hope you're wearing your best clothes Het radiostation dat bij jou past. Dat jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. Hoeveel uh. een kleine paard gaat. Je weet zelf, het is je niveau in the building. Het is Barada. wat dat is. Glamonk. Kom in de club als je krullende hert. Hutsen en fal. Mocht je die dans al of niet? spring springen kleine in Spring, Om Een kleine dammer. Hutsen en fal doen normaal en niveau Knullen op mijn hoofd en ik space. en ik space. op en ik space. op mijn hoofd en ik space. en ik space. en ik en Space en nevel, puts. en slangen, leer geen stuts. Kom ik in de club, dan je weet, ik maak stuk. Het is geen geluk wanneer het AK is gelukt. het is geen geluk wanneer het AK is gelukt. Want we werken, Huts, Die kartje heeft geen sterkte, Huts, 45 op de hip, volle clip. Doe normaal, ik kan de pret voor je bederven. Ja, hoeveel je weet, ik was gangs. Laat je chickie op mijn dik zitten, gos ze wilt je niet en dat omdat je kort naait no. Je bent een kleine jongen, hele dag op Fortnite man. Ik ben heet net als jullie, kom ik dan kom ik fully Op doe net als een coolie Ik heb seks, dus gooi wat bands in het publiek Ik heb stacks, dus gooi wat bands in het publiek stacks, dus in Het zijn hey. nevrouw, doe normaal en nevrouw Knullen op mijn hoofd en ik space en nevrouw Het zijn nevrouw, doe normaal en nevrouw Knullen op mijn hoofd en ik space en nevrouw Ik doe normaal en niffle. Huts Het. Oh, uh, en ik speel en niveau. Huts Ey, doe normaal en niveau. Het gekke kaart hier met 10K en niveau. Het. Ik steek het in de muur en niveau. En ik haal het uit de oh, motherfucking yeah. muur en oh. niveau. Het. Die money wordt gestort en niveau. En ik blow het in de motherfucking store en okay. niveau. Het. Die slangen worden leren en niveau. Die slangen worden leren en nevo, hut ben ik in bloed, dat scheur de hele tent groot, groot. Hele tent bloot, Brood. hele tent rood R Geen remblokken, ik moet racen naar die finish, R R na die finish. R Racen naar die finish, racen naar die finish En die tattoos op mijn been laten smelten met boter op, op, o Ogen high top, door m'n swag op motor Rolex, boss down, alle kanten glimmen eh? Nek je die alle kanten glimmen Huts en neval, doen normaal en neval. Strullen op mijn hoofd en ik spijs en nevo Huts en nevo, doen normaal en neval. In een loop mijn hoofd en ik space en evenhoud Doe normaal en evenhaal Space Jong en ah, ah. dom, dat is roekeloos. Wow. Fokker spaarrekening, ik stek in doos. En er is geen ene moeite wat ik doe voor hoos. Ik moet het pakken voor de fam. Nigga, hoe dan ook? Ha? Ik ben in de trap. Met de dikke stack, stack. Niggas Niggers gooien shots, maar ik intercept Als die nigger test, voel ik met die fledde mes. Swigger had ik sinds de crash. Nieker op mijn fit. Ik Huts, het. Gucci Jacka, Gucci, polo en muts. En met AK, mijn hart koud, geen slush. Je bitjes op mijn huid, wat ik weet dat ze me lust. Voel ik zijn een shit, die gaat niet met een Kom binnen in de club met straight face, no smile Word niet gefouilleerd, de wako ken m'n profile Ik ben even lekker, er is sowieso star die niggas wagen, jaggen wat ze hebben, no style Ja toch het dieren mens. jullie zijn goed losgegaan op die beat en nif Als je krein al losgeslagen gaat met man, nu gaat je niet geen of vind ik Stijder in de vang, ik ben loezoet, Allah Zeg die paarden gaatjes, de block party, esco White locals, het zijn nevo. Hey People tell me to meditate. Just keep www.zfmzandvoort.nl goes for the offering Yeah, yeah, yeah, yeah Here's a truck stop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 Now I know that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 my love my head